12 uur. Het NOS-Journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Kritiek op ziekenhuis Emmen na maagverkleiningen. Oranjes bezuinigen al genoeg, vindt premier Rutte. En Utrecht krijgt landelijk centrum kinderoncologie. Zonnig, maar ook wolkenvelden staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de temperatuur 14 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Dat voor vandaag. Morgen en ook in het weekend is het zonnig en droog met ongeveer 13 graden. Eigenlijk loopt de koning voorop. Dat was een stukje Rutte, dat gaan we zo meteen horen. Wij beginnen met een bericht over het Schepenziekenhuis in Emmen. Het ziekenhuis heeft namelijk bij maagverkleiningsoperaties te grote risico's genomen, staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In 2008 en 2009 overleden vijf patiënten na een maagoperatie. De chirurg die de operaties uitvoerde is op non-actief gesteld en later ontslagen omdat hij aantoonbare fouten had gemaakt. Volgens de onderzoeksraad was niet alleen de chirurg verantwoordelijk voor de patiëntveiligheid. Ook anderen, zoals de ziekenhuisleiding en de zorgverzekeraar, hebben hun verantwoordelijkheid niet waargemaakt. De raad stelt dat in het ziekenhuis door de vernieuwingsdrift steeds complexere ingrepen bij patiënten met extreem overgewicht werden uitgevoerd.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 Bij een koning. Uh, maar het lijkt me overdreven om dat vooruitlopen te straffen met te zeggen dat is mooi, we willen het nog een keer. De premier noemde het verder onverstandig om het staatshoofd uit de regering te halen. zoals verschillende partijen willen. De koningin zou dan aan invloed winnen. omdat ze dan zelf politieke standpunten zou kunnen innemen. die niet overeenkomen met het kabinetsbeleid. De schuldencrisis, de economische malaise in Europa en in de Verenigde Staten... die vormen een bedreiging voor de economische groei in Azië. Dat zegt tenminste het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... in een rapport over Azië. Dat rapport is vandaag verschenen. Economieredacteur André Meinema. André, ja, maken ze zich zorgen over Azië? Ja, toch wel hoor, want net als bij ons zie je ook de economische groei teruglopen in Azië. En Azië is natuurlijk lange tijd de grote tijger geweest van de wereld... met, met, met soms wel economische groei in dubbele cijfers. Dat is de voorbije jaren al iets minder geworden. Maar je merkt nu gewoon dat ook Azië last begint te krijgen, zegt de IMF... van de schuldencrisis en de economische malaise in Europa en de Verenigde Staten... Eerder dit jaar voorspelde ze nog een economische groei voor de hele regio van zo'n 7%. Inmiddels is dat bijgesteld naar 6,3% voor dit jaar. Nog altijd respectabel. Want kijk, met onze eigen economische groei, er zit we ergens tussen de 1 en de 2% als het mee zit voor het hele jaar. Dus zit, daar zit, is de groei gemiddeld nog drie keer zo hoog als bij ons. Maar het is beduidend minder dan in de voorgaande periode. En men zegt, dat komt niet alleen maar bijvoorbeeld door een probleem als de aardbeving, tsunami in Japan, die natuurlijk een flinke klap heeft gegeven aan de regio. Maar ook eh, door gewoon de, de schuldencrisis bij ons. Uh, het slaat over, want de bankencrisis, de bezuinigingen... die hypothekeren allerlei financiële stromen... zorgen voor economische tegenwind... zorgen voor voorzichtige consumenten in Europa en de Verenigde Staten... waardoor die minder uitgeven en dus ook minder spullen nodig hebben... uit China, uit Japan, om maar wat te noemen. En ook bedrijven uh, zetten minder om. En dat heeft weer een impact op investeringen uh, en, en goederenstromen. Hm. En uh, men heeft ook voorbij een tijd wel gemerkt... Hoor, dat zeker toen in augustus, september... toen de markten in Europa behoorlijk in paniek waren... rondom de schuldencrisis die dreigde uh, te escaleren. Toen zag je dezelfde paniek in feite terugkeren op de Aziatische beurzen. Ook daar denken de beleggers, als het daar in Europa misgaat... dan hebben wij daar ook een flinke uh, last van hier in Azië. Dankjewel, André Meijnenwa. Nationaal Kinderoncologisch Centrum... komt definitief op het terrein van het UMC in Utrecht. Zojuist is daarvoor een overeenkomst getekend. Het Kinderkankercentrum moet in 2015 opengaan. Het is een initiatief van ouders en artsen... die dolgraag één kenniscentrum voor kinderkanker wilden. Studie van Rijswijk sprak op de kinderafdeling van het UMC met een van de grote voorvechters. Rob Pieters, u bent een van de kinderartsen die dit ontzettend graag wilde. Wat is het grote voordeel? Het grote voordeel is dat uh, alle kinderen met kanker op één plek behandeld kunnen worden. Terwijl dat nu op meerdere plekken is. En...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 Nou, we hebben heel eh, lang overlegd met de besturen van de academische ziekenhuizen. En die hebben twee weken geleden gezegd, ja, we komen hier niet uit. Omdat iedereen voor zijn eigen instituut eh, opkomt, wat ook begrijpelijk is. En die hebben het overgelaten aan, de, eh, aan het veld, zoals dat eh, heet. En aan de behandelaars en de patiënten die willen graag op één plek zitten. En mijn directe baas, de, zeg maar de hoofd van de kindergeneeskunde van Sofia, vindt het ook een goed plan om dit zo te doen. En gaat u uw doktersjas nu aan de kapstok hangen in het Erasmus? Of komt, en komt u echt hier werken? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Krijgt u een soort van deelbaan? Nou, dat, dat moeten we nog uh, bekijken. Ik denk, uh, kijk, nu is het zo, het, het uh, nationale centrum staat er nog niet. Er moet eerst nog gebouwd worden. En we moeten in de tussentijd natuurlijk wel heel goed voor de kinderen zorgen. Dus iedereen werkt nu nog gewoon in zijn eigen ziekenhuis. Maar de mensen die dat uh, willen, en ik denk dat ik daar wel bij hoor... Uh, zal op termijn wel uh, verhuizen naar dat uh, centrum. Omdat ja, daar echt alle experts op kinderkankergebied gaan worden. En hoe moet dat dan als die kinderen op een zeker moment bereiken ze hopelijk het stadium... dat ze naar huis kunnen, maar dat er nog gecontroleerd moet worden... en dat er andere zaken geregeld moeten worden. Moeten ze dan ook alsmaar naar Utrecht op en neer reizen? Nee, dat hoeft zeker niet. Ze hoeven überhaupt niet voor alles naar Utrecht heen en weer. Het is alleen maar voor de echt ingewikkelde onderdelen van de behandeling... Daarvoor moeten ze naar het centrum komen en de niet ingewikkelde onderdelen van de behandeling... Eh, die kunnen gewoon in de buurt eh, van waar de patiënt woont. Dus het is echt alleen maar centraal als het centraal moet en lokaal als het kan. Kinderarts Rob Pieters, Trudy van Rijswijk, sprak met hem. Dit is het NOS Journaal, het door Meegens. De politie in Zeeland heeft vorige week een verdachte aangehouden... die zou hebben gerommeld aan het spoor. Over datzelfde spoor is deze week begonnen met het transport van radioactief materiaal vanuit de kerncentrale in Borselen. Milieuorganisatie Greenpeace maakte vandaag bekend dat de aangehouden persoon bij Greenpeace hoorde. En vanmorgen gaf de milieuorganisatie een toelichting. Jeroen Wollars, onze verslaggever was daarbij. Jeroen, um, wat, wat hebben ze gezegd? Wat heeft die persoon daar gedaan? Die persoon die heeft een gat gegraven bij het spoor. Samen met drie andere personen. En in dat gat hebben ze een doos verstopt. Een doos ongeveer 30 bij nou, een meter. 30 centimeter bij een meter en dan 30 centimeter hoog. Die hebben ze in dat spoor begraven. Ze werden betrapt. En vanmorgen kopte de telegraaf groot dat Nederland ontsnapt was aan een ramp. En wat Greenpeace vandaag hier in Amsterdam op de kop van het Java-eiland waar ik sta wilde doen... was laten zien dat dat nou allemaal wel meeviel. Ze hadden zo'n doos meegenomen, die werd neergezet. Vervolgens drukte iemand op een knopje. Uh, de deksel van die doos kwam ja, haast magisch uh, omhoog. En voor ons oog blies zich een grote ballon op, ongeveer twee meter... in de bekende nucleaire... nucleaire groene, geel groene kleur met dat radioactieve logo erop. En die ballon die stond daar en dat was wat ze hadden willen doen. Verder zeiden ze, waren er mensen van Greenpeace bij... als die actie allemaal geslaagd was met rode seinen... om de machinist te bewegen te stoppen... Maar goed, zelfs als de machinist niet gestopt was, dan was hij dus over een ballon heen gereden. Ja. Een hoop ophef om niks, vond Springfield dus. Ja, ja een, een ludieke actie, zo leg ik het uit, met een, met een ballon. Maar aan ja, de andere kant er is een gat gegraven onder, onder de rails. Zo'n trein die had misschien ook wel kunnen ontsporen. Nou ja, dat zegt Greenpeace dus van niet. En tot op heden hebben wij ook niemand kunnen vinden... die het eens is met de Telegraaf. Die schrijft dat Nederland aan een ramp is ontsnapt. Dus dat zal eigenlijk allemaal wel meevallen. Natuurlijk mag het niet. Natuurlijk is het ook niet een heel goed idee om het spoor te ondergraven. Maar blijft Greenpeace hier zeggen... het gaat om een heel klein beetje grind... wat ze aan de kant hebben geschoven om die doos daarin te leggen. Nou goed, de waarheid die ligt ongetwijfeld ergens in het midden. Het is wel zo dat het openbaar ministerie nog onderzoek doet naar wat zich daar precies heeft afgespeeld. Dus dat is afwachten. Die, die, die man zit nog altijd uh, vast, Jeroen? Nee, die man die zit niet vast. Oh. De rechtercommissaris heeft hem vrijgelaten... omdat hij ook inzag dat het om een ludieke actie ging, zegt Greenpeace althans. Maar uh, ze hebben nog niet beslist of die wel of niet vervolgd wordt. Oké, okay. Dankjewel Jeroen Wollaars. De KNVB heeft 17 betrokkenen bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord... een stadionverbod opgelegd van zes jaar. De straf geldt voor alle Nederlandse stadions en gaat per direct in. Bij de ongeregeldheden vorige maand trokken agenten hun pistool... omdat ze zich bedreigd voelden. Ze verkwamen zo dat Feyenoord-hooligans het Maasgebouw binnenkwamen. De door de KNVB opgelegde stadionverboden staan los... van het strafrechtelijk onderzoek dat nog altijd loopt. Verkeer op de A2 in Limburg heeft de hele ochtend last gehad van twee koeien... Vannacht om drie uur liepen de dieren bij Roosteren de snelweg op. De politie heeft uren geprobeerd de koeien van de weg te halen. Dat lukte niet, waardoor er kilometers lange files ontstonden. Vanochtend is er een dierenarts bijgehaald. Die verdoofde de koeien om ze van de weg te kunnen halen. Maar voordat dat gebeurd was, was die verdoving alweer uitgewerkt... en liep een van de koeien alweer over de A2. Totdat er een jager kwam, die heeft het dier afgeschoten, de politie. Dit is de uiterste maatregel die we hebben getroffen...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 De Wereldkampioenschappen turnen in Tokio. Daar is de individuele meerkampfinale bij de vrouwen begonnen. Edwin Cornelissen in Tokio. Edwin, uh, Nederlandse inbreng is hier. Die is er. Celine van Gerner is haar naam. Ze is uh, 16 jaar oud en uh, ze heeft in de kwalificatie een 18e klassering neergezet uh, op de geschoonde lijst, want we mogen maar twee per land meedoen. Zelfs de 13e klassering, dat was knap. Als je bedenkt dat uh, Celine van Gerner uh, uit een moeilijke periode komt, ze zit in een uh, groeispurt, zoals dat zo mooi heet. Ze is gewoon gaan puberen en uh, ja, dat, uh, dan verandert er natuurlijk van alles in dat lichaam en dan is het heel lastig om uh, gewend te raken aan al die turntoestellen, omdat je lichaam heel anders aanvoelt. Kortom, je leert als het ware opnieuw turnen. En, nou ja, als je dan toch ondanks die groei speurt... tot uh, zo'n kwalificatie voor de meerkampfinale in staat bent, is het er al heel wat. Ja. Dus uh, haar zien we in actie vandaag, ja. Oké, okay, en wat heeft ze tot nu toe laten zien? We hebben er op drie toestellen gezien. Uh, twee van de drie waren nog beter dan in uh, de kwalificatie. Derde toestel is haar specialiteit eigenlijk de balk. Die was juist weer wat minder. Terwijl we daar aanvankelijk onze blik wel op gericht hadden. Ze zou daar haar eigen element gaan doen. De Van Gerner zou die gaan heten als die zou lukken. Dat is dan een wisselspagaat met een uh, hele draai. Een wisselspagaat bij de kanten dus op en een hele draai. Maar ze kwam met die draai niet helemaal uit. Waardoor het element ook niet gaat tellen en ook niet als dusdanig in de boeken verdwijnt. Dus dat was haar mindere toestel uitgerekend in deze finale... Ja, verder doet ze het eigenlijk heel uh, behoorlijk. Na twee uh, rotaties, twee van de vier toestellen, staat ze uh, zeventiende. We hebben haar zojuist weer op sprong gezien, daar, uh, daar deed ze het goed. Dus ze zal wellicht nog weer wat gaan stijgen in het klassement. Een podiumkandidaat zal ze nooit worden in deze finale. Maar goed, als ze haar eigen totaalscore maar wat kan verbeteren... zal ze al heel tevreden zijn. Wat betreft de podiumplaatsen waren de blikken aanvankelijk gericht... op een uh, Amerikaanse Jordan Weber. Uh, alleen die maakt een grote fout op de brug. Waardoor het daar, uh, daarna uitziet dat het een recin gaat worden die wereld Komova, ook de nummer 1 van de kwalificatie. Maar goed, we hebben nog een toestel te gaan, dus eens kijken hoe dat af gaat lopen. Edwin Cornelissen, dankjewel. International Hedwiges Maduro staat zeker vier maanden aan de kant. De voetballer van Valencia scheurde vorige week bij een training van het Nederlands elftal zijn enkelbanden. Deze week onderging hij een operatie. En daar bleek de ernst van de blessure. Volgens de arts van de Spaanse club vergt het herstel langer, omdat er sprake is van een gecompliceerde kwetsuur. Sonja Tol is bij de wereldkampioenschappen Schermen in Catania uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in de tweede ronde met degen van de Zuid-Koreaanse Choi. Tol komt daardoor nog niet in aanmerking voor een Olympische nominatie. Ze had hiervoor de laatste acht moeten bereiken. Gisteren veroverde Bas Verweilen op hetzelfde wapen zilver bij de mannen. En snowboardster Nicolien Sauerbrei is bij de wereldbekerwedstrijd in Landgraaf opnieuw gesneuveld in de kwalificaties. De Olympisch kampioene verspeelde haar kansen bij de tweede kwalificatierace. Wedstrijd in Landgraaf is de opening van het wereldbekerseizoen. <totstuklar> Nog even de hoofdpunten uit deze uitzending. Het Schepersziekenhuis in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties te grote risico's genomen. Staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Premier Rutte is niet van plan om extra te bezuinigen op het Koninklijk Huis... heeft hij gezegd in de Tweede Kamer. En het Nationaal Kinderoncologisch Centrum, centrum, dat komt in Utrecht. Bijna 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCRV, met lunch.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 Jurgen van den Berg. Die middag allemaal. Gedoe rond de Blackberry deed ons denken aan de Soundmix Show 1988. Weet u nog, toen heel Nederland plat lag omdat er telefonisch kon worden gestemd in dat programma. Straks een historisch fragment en we kijken ook even terug met Ton Verlind, die ook in ons mediaforum zit. Samen met Wauke van Scherenburg. En het gaat dan onder meer over de uitzending van het KRO-programma Oog in Oog gisteravond. Daarin liep het niet zo lekker tussen presentator Sven Kokkelman en zijn gast Peter Erdevries. Vries. Die laatste was het al snel niet eens met de onderwerpen die aan bod kwamen. We zijn acht minuten bezig in deze uitzending. Ja, maar ik heb ook je aankondiging. Gezien. Dat ja. is gewoon wat anders. Dat, dat heb nee, je mij je niet gezegd. Je weet toch helemaal nog niet waar we het over gaan hebben? Nee, dat hoor ik nu toch? Wat, ho wat hoor je? Nou, ik. Nee, het is goed. Wat is goed? In de Nationale Nieuwsquiz, David Rozema uit Amsterdam. En wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. José Rosenbroek, dat is de chef van het Volkshand Magazine... is ontslagen door uitgever de persgroep. Dat schrijft geen stijl, althans. In het betreffende bericht is de website behoorlijk stellig... maar er wordt geen bron genoemd. We belden net even met de hoofdredactie van de Volkshand... en daar wilden ze niet reageren. Ze zaten wel midden in een vergadering over de toekomst van het magazine. José Rosenbroek zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Vanmiddag is in Den Bosch een discussie over de scheidslijn... tussen commercie en redactie bij kranten en tijdschriften. Hebben adverteerders een te grote invloed op artikelen... en de krant als geheel gekregen? Of valt het allemaal wel mee? Tom Meems, goedemiddag. Goedemiddag. Van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, aanwezig bij dat debat. Um, hebt u eigenlijk een voorbeeld van een krant of een tijdschrift... waarvan u zegt, nou, daar wordt de grens tussen redactie en commercie wel erg dun? Nou, ik kan je wel uh, uit mijn herinnering wel een voorbeeld geven. Een aantal maanden geleden zag je ineens in een heleboel mediaverhalen... Verschijnen. Ik dacht over de Noorse stad Stavanger. Uh, dat was daar zo prettig toeven. En wat bleek toen? Die verhalen die ontstonden nadat een Nederlandse luchtvaartmaatschappij... een rechtstreekse vlucht uh, op Stavanger had uh, gekregen. Ja. En die heeft dus gewoon een hele aantal journalisten ingevlogen... waarna het Noors verkeersbureau uh, ze daar heeft onthaald. Kijk. Kijk, dat vind ik dus over de grens. Ja, ja. nog meer voorbeelden? Nou, uh, ik zag gisteren dat de... Uitgever van de Wall Street Journal Europe uh, met onmiddellijke ingang vertrekt. Omdat hij een adverteerder ja. toegang zou hebben willen bieden tot de redactionele kolommen. Ja, ze hadden zakelijk verbindings met een, een Nederlands bedrijf was het ook geloof ik ja. zelfs nog. En de twee journalisten moesten daar een verhaal over schrijven. Ja, ik, ik, ik, ik heb het zelf niet uh, uitgezocht. Ik beperk me tot wat ik via de NRC ja, heb gelezen. Ja. Maar kijk, maar dit zijn wel ontwikkelingen waar je je grote zorgen over kunt maken. Ja. Nou hadden we hier van de week in het medevorm Jan uh, Tromp. Uh, die werkt tegenwoordig weer voor de Volkshand. En die uh, vertelde dat er op de redactie daar een enorme discussie was. Want van de week was de achterpagina van de Volkshand en ook van Trouw trouwens... helemaal ingenomen door een schreeuwige advertentie van Dirk van der Broek. Was gewoon een reclamepagina natuurlijk. Maar zelfs daarover was er al discussie op de redactie kennelijk. Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik werk niet meer bij de Volkskrant, dus ik heb die discussie nee. niet meegemaakt. Nee, maar, maar ik bedoel, kunt u zich dat voorstellen? Want, ik bedoel, dat zijn dan officiële advertentiepagina's... maar die redacteuren, die, ja, die wilden zich sowieso niet met zo'n schreeuwige advertentiepagina vereenzelvigen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik kan me ook nog wel herinneren dat er nog wel debat was over reclames van kiloknallers... En uh, dat redacteuren ook zoiets hadden van... hoort dat wel in onze krant? Ja, tegelijk... ja, zolang, zolang dat debat gevoerd wordt, vind ik dat heel goed. Ja, Tegelijkertijd betaalt zo'n adverteerder er wel voor... en daar kunnen die journalisten weer van op reis bijvoorbeeld. Ja, dat is precies het dilemma waar je voor staat. En als je ziet dat steeds meer redacties enorm moeten bezuinigen... dan wordt er dus gezocht naar andere manieren om aan geld te komen. Ja. Maar uh, ik me, als ik kranten soms lees wel af te vragen van wie heeft hier nou eigenlijk het journalistiek de, debat nog in hand? Ja. Waarom wil een redactie dat ik dit lees? Is dit toevallig omdat het de enige bestemming is waar je gratis naartoe kon vliegen? Ja, of is het iets anders? Zeg, en was, was dat in de jaren 70 en 80 bijvoorbeeld anders? Zijn we nu de, de huidige generatie makkelijker geworden in dit soort dingen? Dat die scheidslijn wat dunner wordt? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat er in de jaren 70, 80 uh, veel strenger naar gekeken werd. En je moet je ook goed realiseren... En het is wel typisch iets wat in Europa speelt. Hè? In de Verenigde Staten heb je dat soort dingen eigenlijk helemaal niet. Als je daar als verslaggever met de plaatselijke baseballclub meevliegt uh, naar Miami, dan betaal je gewoon het uh, toeristenklas tarief. En, en daarmee uh, betaal je in feite je onafhankelijkheid? Ja, dan ja. ga je in ieder geval niet op hun kosten mee. Ja. Duidelijk, straks om half vier begint het debat in Den Bosch met uh, onder meer vertegenwoordigers van de pers en wegenen. Tom Meens van de NVA, dank. Ja, graag gedaan. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wilde met een crew van Nieuwsuur... naar de persviewing van de Heineken-ontvoering. Dat is een film die over twee weken gaat draaien in de Nederlandse bioscopen. Nou, kennelijk zien de makers van de film de aanwezigheid van de Vries niet zitten... want de ploeg wordt niet toegelaten tot die journalistenvoorstelling. Ze zijn zeker bang dat ik zie hoeveel er gepikt is, twittert de Vries zojuist... die een boek over die ontvoering natuurlijk heeft geschreven, de ontvoering van Freddy Heineken. Hij vermoedt dat de makers van de film dat aandachtig hebben gelezen. Met Pasen spreekt de pauze het orbi het orbi uit. Boeren klagen eigenlijk altijd over het weer. En Nederland wordt wereldkampioen korfbal. Dat zijn dingen in het leven die gewoon zeker zijn. Voor alle trouwe fans van Met het Oog op Morgen... dagelijks op deze zender van 11 tot 12 s avonds, was de openingstune van dat programma ook zo'n zekerheidje. Vandaag wordt de bodem onder hun bestaan weggevaagd.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 Dit is Met het oog op morgen. Marion van der Wouw is hier, eindredacteur van het oogje. Is dat al een beetje te lachen? Dat de bodem onder het ik, ik bracht het heel... Uh, Dramatisch. De, ja, want dit is een gevoelig punt, dat weet jij. Hè? Ja, dat is het. Daarom zijn we ook zo dicht bij het, uh, bij het origineel ja. gebleven. Maar je moet wel echt heel goed luisteren uh, om het verschil te horen, toch? Ja, als je zo'n kort stukje hoort wel, inderdaad. Wat je hoort is dat er strijkers bij zijn gekomen. Hè? Die komen onder Reinhard Maai vandaan. Maai zelf is uh, erg opgeknapt, <laughs> vinden wij... Um, het was altijd vals, hè? De, oh. de, de aansluiting maar hij heeft op het niet opnieuw eerst. ingezongen of zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dus dat is met de met huidige techniek is dat ja, een beetje bijgesteld. Zeker. En het en, uh, de tune is opnieuw het, het orkestrale deel is opnieuw ingespeeld door het Metropole dat... Een van de bekendste tunes denk ik van de radio zo langzamerhand. Ja. Ja, ik geloof het wel. En, en, en mensen, ja, dat hebben jullie zelf een keer meegemaakt... toen er een 1 april grap was bedacht rond, de, rond die tune. Dat, dat, daar reageren mensen onmiddellijk op. Enorm, hè? ja. En iedereen wilde ook dat die, uh, dat die bleef. Althans, 80 van de re, uh, reacties was in de sfeer van... hou die tune, nooit veranderen. Het is een icoon. Hou het op de radio 1. En dat heeft ons wel gesterkt in het idee... dat we heel dicht bij um, de oude tune moeten blijven. Maar um, hij was wel echt stoffig. En hij was vals. En hij kraakte... En we, wil, we, ja, we wilden gewoon het moment uh, voor zijn... dat um, in deze tijd dat het echt niet meer kan. Dat mensen zouden nee. zeggen, dit kan je niet meer uitzien. Ja. Toch, toch is er natuurlijk, er is aan gesleuteld, daar kan je ja, niet ontkennen. Denk, ik denk niet dat er toch nog reacties opleven? Ja, nee, toch... nu al. Ik heb hier voor mij, ik heb nog gekeken... Ja, best <laughs> al veel, ik moet zeggen, heel veel positieve reacties... Uh, via de blog en via Twitter. Ook uh, Stoer, klinkt lekker fris, was ook wel tijd... Um, uh, uh, wat een heerlijke tune, frisser, meer grandeur. Maar ook mensen die zeggen, vlucht de oude terug, ik moet eraan wennen. <laughs> <laughs> Waarom hebben jullie dit gedaan? Ja. Dus, uh... Hebben jullie Reinhard Meijer nog ingekend eigenlijk? Uh, ja, die weet ervan. Die is trouwens nog steeds heel trots... Dat, uh, dat we hem iedere avond op de Nederlandse radio draaien. En vanavond in het oog... Uh, laten we hem de nieuwe tune horen, dus uh, ah. kan je horen wat hij ervan Kijk, vindt. Nou, dat is leuk. Vanavond uh, tussen 11 en 12. Dank je wel voor de uitleg, Marion van der Waal. Bij de website gay.nl zijn ze boos op telegraafjournalist Jos van Noord. Die schreef in zijn column dat hij klaar is met homo's... die constant de aandacht opeisen. Ik citeer... Homo's, bi's, travos en lesbo's die kunnen nog zo opvallend doen. Het nieuwtje is eraf. Wat interesseert het een ander nog? Hierin schuilt volgens mij de tragiek van het nogal uitdagende... clownsgedrag door etalagehomo's. Velen zijn doodongelukkig dat ze niet eens meer een beetje apart zijn. Dat sneerde Van Noord. In een persbericht laat gay.nl nu weten... De generalisatie die van noord toepast raakt kan nog wal. Zou fijn zijn als hij de groep homos wat beter zou leren kennen voordat hij erover schrijft. Ook de timing van de column vinden ze bij de homo website ongelukkig. Die werd gepubliceerd namelijk op Coming Out Day. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het Mediaarchief. Ja, vandaag is alweer de vierde dag op rij dat uh, Blackberry's uh, last hebben van een storing. Al lijkt het probleem zich langzaamaan op te lossen. Maar we hebben in Nederland wel een ergere telefoonstoring gehad. Tijdens de finale van de Soundmix Show, 1988 bijvoorbeeld. Alle finalisten kregen een eigen 06-nummer... die mensen uh, na het startsignaal van Henny Huisman uh, mochten bellen. De show werd onderbroken door KRO's actualiteitenrubriek Brandpunt... om daarna met de uitslag te komen. Tijdens dit programma werd duidelijk dat er een enorme chaos was ontstaan. We horen eerst een verslag van Willy Broodfrequent, de verslaggever van toen... en daarna presentator Tom Verlint. Ja, we staan hier weer in de Foyer en iedereen is inderdaad nog steeds gespannen. Intussen zijn er 93.000, ja je hoort het goed, 93.000 telefoontjes binnengekomen. Maar diezelfde 93.000 telefoontjes hebben eigenlijk tot problemen geleid. Naast mij staat Gerard Hulshof, de directeur van de KRO-televisie. Wat is er precies aan de hand? Er wordt zoveel gebeld dat uh, bijna alle telefooncentrales in het land niet bereikbaar zijn. PTT heeft gezegd dat als, uh, als er 1,2 miljoen mensen tegelijk bellen... moet je voorstellen dat dat gebeurt, dan ligt alles plat. Dat is nu even het geval. Ja, Nog wat nader nieuws over de telefoonramp die ons land uh, vanavond heeft getroffen... getroffen dankzij de Soundmix-show... Uh, de GG en GD in Den Haag kan de politie niet meer bereiken. In de regio Noord-Brabant is het telefoonbeeld ook slecht. Het is een gigantische puinhoop, zo meldt een politieman. De centrales van de alarmnummers 11 zijn praktisch onbereikbaar. De PTT, zo verschijnt zojuist op de telex... heeft de ontregeling van het telefoonverkeer... door de telefonische jurering niet voorzien. Het is de eerste keer dat we dit doen. En ik mag op u een beroep doen om vanaf nu niet meer te bellen... zodat de situatie snel genormaliseerd is. Het platliggen van het landelijk telefoonnet door een plotselinge gebeurtenis... wordt sindsdien ook wel het Henny huisman effect genoemd. Door een tv-uitzending zal het waarschijnlijk niet meer zo snel gebeuren. De uitzending had maar liefst 6 miljoen kijkers toen. Um, zometeen in het forum praten we met de Ton van Lint. Dus die was hier toch al. En uh, ja, we hoorden jouw stem. Uh, een telefoonramp. Ja, je strok op... zelf ook even volgens mij dat je dat woord gebruikte toen. Nee, het was natuurlijk een <laughs> memorabele avond. Uh, A, zaten we met de uitzending na een uitzending waar 6 miljoen mensen naar gekeken uh, hadden. En met een actualiteitenuitzending midden in het nieuws zitten, dat kan niet beter. En het was echt een ramp. Dit, dit klinkt nog uh, ingetogen. We wilden geen paniek scheppen, maar we kregen signalen... dat uh, politie, ziekenhuizen, de hele hulpverlening niet meer te bereiken was. Dus het, het zag er echt uh, heel ernstig uit op dat ja, moment. Ja. En het is grappig, want je hoort Willy Brood zeggen van... Uh, 93.000 telefoontjes. Uh, ja, u hoort het goed... Zo, dat was, toen was dat dus enorm natuurlijk. Ja, nou weten we wat voor technische ontwikkelingen we inmiddels uh, doorgemaakt hebben. Want ik geloof dat er nu 16 miljoen mensen tegelijkertijd kunnen e-mailen en bellen. En dat er dan nog niks uh, gebeurt. Maar toen was het uh, van een gigantische omvang. En ik weet dat de... PTT of KPN, ik weet niet uh, hoe die organisatie toen nog heette... Uh, de mededeling heeft toen uitgaan aan alle televisieorganisaties... dat er voorlopig niet meer met telefoon gewerkt mocht worden. Dus lange tijd uh, is die mogelijkheid geblokkeerd. En mondjesmaat is dat dan met een heel scherp regime weer uh, toegestaan... nadat apparatuur was aangepast, nadat computers uh, waren geïnstalleerd... en protocollen waren aangepast. Dus dat kijk, alles wat we nu hebben aan mogelijkheden, is te danken aan de ramp van toen. Ja. Hoeveel kijkers had brandpunt eigenlijk die avond? Uh, dat moet ook in die orde van Groot ja, ja. Uh, gelegen hebben. Die, die bleven ja. gewoon hangen want, die bleven kwam... hangen. want daarna kwam de, de uitslag. uitslag ja. Dus dat was een hele slimme ja. programmering toen al. Dus uh, ik denk dat het een van de weinige uitzendingen is geweest... dat ja. er 6 miljoen kijkers hadden. Nou, nou menen wij ons vanochtend op de redactie te herinneren... dat Henny Huisman wel eens heeft verteld in een interview of zoiets... dat ze... Uh, uh, want dat zie je ook wel eens bij voetbalwedstrijden... en dan kunnen ze bij de waterleidingmaatschappij zien uh, dat pauze is... want dan gaat iedereen massaal naar het toilet... dat er ooit gespeeld is met het, met de gedachte: van als je dan een artiest goed vond, moest je de wc doortrekken. Ken jij dat verhaal? Nee, dat je aan het waterverbruik kunt zien hoe mensen televisie kijken, dat verhaal ken ik wel. Maar ik was in die tijd van de informatieve afdeling niet van de, <laughs> van, de, van de amusementsafdeling. En het kan best zijn dat er, dat er toen al dit soort rare ideeën bedacht werden, maar gelukkig niet uitgevoerd. Hè? Nee, nee. Dus, en of het kan natuurlijk zijn, want het was natuurlijk 1988... dat het verhaal in de loop van de jaren veel mooier is geworden dan het ooit was misschien. <laughs> dat is ook een bekend verschijnsel in <laughs> het televisieland, ja. Het is wel een leuk idee, je dan, ik weet niet of Marco Borsato meedeedt in die uitzending... maar uh, dat je, als je hem leuk vindt, dat je dan je wc doet. En dat ze dat dan bij de waterleidingbedrijven uh, kunnen zien. En, en zo de, uh, laten we zeggen de, de puntentelling gaat. Uh, goed, dankjewel voor het stilstaan bij dit feit. Uh, zometeen kom je terug in het Mediaforum samen met Wouke van Schermburg. Nu eerst door Alt Begens. Radio 1, het NOS Journaal. Het in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties... te grote risico's genomen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In Emmen overleden vijf patiënten na een maagoperatie. Niet alleen de chirurg die de operaties uitvoerde was verantwoordelijk voor de patiëntveiligheid, zegt de onderzoeksraad. Ook de ziekenhuisleiding en de zorgverzekeraar. Italiaanse premier Berlusconi heeft het parlement om vertrouwen in zijn regering gevraagd. De oppositie was niet aanwezig bij die toespraak. Die vindt dat Berlusconi had moeten opstappen en dat hij een belangrijke stemming deze week had verloren.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 Na een aantal dagen met grijs en nat weer is vandaag de zon weer tevoorschijn gekomen. Op dit moment is het overal droog en op veel plaatsen schijnt dus de zon. En na een koude start vanochtend is de temperatuur inmiddels opgelopen naar een graad of 13. Vanmiddag blijft het droog en zien we een afwisseling van een zonnige perioden en ook wat wolkenvelden. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden en daarbij staat een zwakke wind en die komt uit het noorden tot noordoosten. Aan de kust is de wind matig van kracht. Vanavond en vannacht, dan is het vrij helder. Er is kans op misbanken en het koelt flink af. De minima komen rond een graad of drie uit. En aan de grond komt het tot lichte vorst. Dan morgen vrijdag, dat belooft een vrij zonnige en rustige herfstdag te worden. En er wordt overdag een graad of dertien. En ook in het weekend blijft het vrij zonnig, maar de nachten blijven koud verlopen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd, vandaag met Wauke van Scherburg, eh, al even lang journalist. Eh, kennen we van Den Haag vandaag natuurlijk. Welkom, Tom van Die zat hier al, eh, oud-KRO-directeur, consultant tegenwoordig. Laten we beginnen over oog in oog. Er is eh, veel over gesproken, denk ik, vanmorgen bij het koffiezetapparaat. Eh, tenminste, de mensen die het gezien hebben. Gesprek tussen Peter en de Vries en Sven Kokkelman. Eh, de Vries vond dat hij op oneigenlijke gronden naar de studio was gelokt. Even luisteren. Nee, je hè? lijkt wel wat geïrriteerd. Nou, ik moet je zeggen dat... Um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 Um, wat vond je hiervan, Tom? Ja, daar, daar liep iets mis met uh, Peter R. de Vries. Die, die schoot uh, enorm in het defensief, wat naar mijn smaak uh, uh, uh, niet nodig was. Uh, omdat Sven wel een aantal moeilijke vragen stelde... maar terechte vragen waar hij overigens ook bevredigende antwoorden op had. Uh, dus ik weet niet wat er met Peter aan de hand uh, was. Ik heb het nog eens teruggekeken. En, en mijn analyse is... Uh, Peter heeft uh, misschien ooit eens een keer nagedacht over de vraag... als het moeilijk wordt in een interview, hoe kom ik eronder uit? Die heeft daar een strategie voor ontwikkeld. En het leek wel alsof hij gisteravond die strategie heeft toegepast. Uh, Wauw, wat vond jij ervan? Spannend? Ja, het was uh, een puntje van de stoel zitten. Ik vond het echt uh, waanzinnig. Ik was met iets bezig. En in één keer uh, hoorde ik aan de stemverheffing. Hoorde ik, ik denk, oh my god, nu gaat het mis. En ik... Verwacht verwachten dat van tevoren al eerlijk gezegd een klein beetje. Uh, Sven Kokkelman heeft een, uh, uh, zijn interviewstijl is de confronterende. Hij heeft ook het principe je moet met je eerste vraag proberen je gast te ontregelen. Hij heeft er nu wel acht minuten over gedaan, maar toen was het toch echt raak. En Peter R. de Vries heeft precies wat Ton zegt, uh, uh, kritiek uh, of zelf, zelf al te confronterend bezig is of een confronterende vraag... Uh, daar kan hij niet meer over weg. Daar wil hij ook niet meer over weg. En je ziet het al meteen aan zijn body language. En hij hij, er, achter hij achterover gaat achterover zitten. hangen. Ja. De stoel ging steeds verder van die tafel af. En ik zag op Twitter van de oud-hoofdredacteur van het journaal... langs komen. De kijker is hier niet mee gediend. Ja, nou, dat, dat... deze kijker wel. Ik ja, vond het ja, echt ja, waanzinnige is... televisie. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Maar goed, mijn buurman vindt hij dit ook leuk. Uh, nee, ik vind, het, ik vind het geen leuke televisie. Want ik zit er ook ongelooflijk ongemakkelijk naar uh, te kijken. Maar het heeft absoluut wel een uh, functie. En uh, los van de vraag uh, of ik dit nou een populaire manier van interviewen vind, interview, uh, vind of, of niet, het heeft wel een functie. Want dit soort journalistiek wordt in Nederland nauwelijks uh, bedreven. En ik denk dat Sven Kokopman zich daarmee zelf... ook een ongelooflijk moeilijke opdracht geeft. Want als je naar Twitter kijkt, hij maakt zich niet uh, populair. Maar hij stelde ja, wel... wel. bij sommigen wel. Hij stelde wel uh, heel veel relevante vragen. Ik, ik, ik, ik heb erg veel respect... ook overigens voor wat Peter Reddevries journalistiek uh, gezien doet. Maar daar zitten ook wat rafelige kanten aan... die mogen besproken worden. Kennelijk kan dat alleen bij Sven Kokkelman. Want we zien Peter ook... in tal van andere programma's... die zich dan kennelijk wel beter uh, houden... aan de afspraken mm. die ze met hem gemaakt hebben. Hij is hebben. bij de wereldwijd door ook een keer uh, boos geworden. of Tenminste, toen ging hij ook daar een nummertje ja, maken. Precies, omdat ja, uh, er en... zou worden gesproken over een boek. En het ging alleen maar over... Nee, iets ja, Op zich, de, de assertieve, laten we zeggen, uh, geïnterviewden, dat, dat zien we wel steeds vaker. Uh, dat dat mensen, ja, maar weet je, ik weet niet of dit assertief is. Dit is ook een. Uh... Uh, uh, uh, ik vind het uh, uh, mankement is een mankement in zijn karakter. Als hij er geen showtje van heeft gemaakt, gedacht heeft van: uh, dit is de manier waarop ik het moet doen. wat jij dus een beetje suggereert. Uh, vind ik ook die man die, is, die voelt zichzelf op een of andere hemelse troon of zo zitten. Dus ja, hij kan dus absoluut dus niet uh, met uh, kritiek overweg. En we, nou schijnt hij vanavond in de wereld draai door te zitten. Uh, en ik geloof dat Giel uh, uh, Belen de uh, tafelheer is. En heeft hij ook een knok meegehaald. Dus oh. dat wordt vanavond om half natuurlijk weer het puntje <laughs> van de bank. <laughs> Oké, okay. Nog iets anders. Want het feit dat hij dus inderdaad die mail uit zijn binnenzak tovert, dat, dat, dat zou inderdaad vermoeden dat hij dan van tevoren al bedacht heeft... Van als, het, als het tricky wordt, dan ga ik dat inzetten. Ja, of is dat ik, te veel conspiracy? Nou, nee, ja, nee, ik, ik, ik denk dat Peter Erdevries niets toevallig uh, uh, overkomt. Want als je kijkt uh, hoe hij opereert... nogmaals, ik heb... Respect voor zijn journalistieke operaties, maar ik heb niet altijd respect voor de marketing daaromheen. Uh, uh, laten we zeggen, hij is een nogal fel bestrijder van, van Wilders, maar eigenlijk gebruikt hij dezelfde tactieken van uh, Wilders. Hij heeft een goed gevoel voor uh, timing, hij weet wat het in de publiciteit doet, hij weet een heel verhaal te bouwen. Zo doet hij dat met zijn journalistieke producten. Zo probeerde hij dat gisteravond wel overwogen ook, alleen het is mislukt. Ja. Maar ook heb jij het ooit zelf meegemaakt? Zoiets, dat staande een interview. Nou, ja, beruchte interview misschien met Fortuyn en, en uh, Heers Ballin. Uh, nee, geen van mij. Het enige wat met uh, Heers Ballin gebeurde was hij dat hij een uurtje daarna uh, uh, opbelde met de vraag van uh, is het misschien mogelijk welke, dat je dit niet uitzendt? En voor de goede orde mensen die dat ja, niet weten, dat... jij volgde hem tot in de wc? Zo nee, nou, net tot, tot aan. Tot, tot aan de wc, nee, oké. Okay. Groot, groot verschil, okay. hè, dat ik die beelden die ik dan voor me zie. Uh, nee, uh, <lacht> uh, of het uh, niet uitgezonden kon worden, want hij ook al begreep dat het gewoon geen goede reactie was. Maar ja, goed, dat heb ik geen gehoor aan gegeven, maar voor de rest even goede vrienden hoor. Ja. Dus, uh, nee, dit, uh, mensen die uh, uh, op deze manier reageren, heb ik uh, gelukkig niet meegemaakt. Maar Tom... maar andere, oh, sorry. Oh, nee, nee, nee, ik nee, het nee, zeg nee, nou. Ja. Ik vind wel, uh, niet in deze mate... maar dat met name politici, want daar waren we bij beland... best iets assertiever mogen zijn... en zich niet voor ieder karretje hoeft te laten spannen... zoals je bijvoorbeeld met name in verkiezingstijd ziet. Mm. Politici die in één keer Polonaise gaan lopen... politici die in programma's verschijnen waar ze eigenlijk geen bal te zoeken hebben... in de hoop toch misschien nog tien stemmen weg te plukken. Uh, ik zou toch willen hebben dat ze iets meer hadden van Peter R. Vries... van dit hoeft voor mij niet. Nou. Tom, er ooit nog iets meegemaakt? dat zijn mensen dus... die weggelopen zijn, wel politici die boos waren. Hans van Mierlo, die ooit het idee had... dat hij in een politieke uitzending niet zijn politieke praatje kwijt uh, kon. Gerrit Braks, die uh, onvoorbereid uh, door ons geconfronteerd werd... met feiten die hem niet uh, bevielen. Maar in mijn herinnering werd er heel uh, professioneel uh, op gereageerd. Precies. En hebben we daar nooit last van gehad. Behalve dan dat uh, vanaf dat moment wel, uh, laten we zeggen... de, de onderhandelingsstrategie mm. van politieke partijen... naar journalisten toe uh, goed is ontwikkeld. En ik vind het er op het ogenblik wel ongelooflijk veel uh, gedeeld wordt. Ik kom wel, maar onder voorwaarden dat mm. dit en dat niet besproken wordt... of onder voorwaarden dat die en die gast niet uh, aanwezig ja. is. En dat ja. heeft zich uh, verder ontwikkeld dan we ons realiseren. Nou ja, ja. We hebben afgelopen weken daar trouwens uh, mooie staaltjes van gezien. Maar vorige week Edith Schippers die weigerde Paul Witteman te komen... als er ook een huisarts aan tafel zat. was de dag dat de huisartsen protesteerden tegen de bezuinigingen. Het dus onderhandelingsjournalistiek, wordt dat genoemd. Mm -hmm. En gisteren dat Jolanda Stap van GroenLinks daar... En uh, uh, Nathalie Wrighton, die ja. uh, een correspondent voor de Volkskrant is in Kabul, uh, die iedere keer aantoont dat, het, uh, dat die uh, uh, ja. vreedzame politiemis natuurlijk eigenlijk, nou ja, een nee. verkeerd uitvindsel is. Uh, en uh, Sap zegt, ik wil niet met haar aan één tafel. Nee. En dat wordt dus omdat iedereen die gasten wil hebben, de wereld draait door wil ze, Paul Witterman wil ze en zo, uh, kunnen die, die politici ook echt uit onderhandelen van ik wil wel komen? Ja. Maar op mijn, op mijn condities. Ja, ja. Toch raar, want in dat gesprek, je hebt dat ook gezien... Ze noemt de Wright en wel dat ze daar zelfs ook vandaag een afspraak ja, mee hebben. Ja, dat is een afspraak, maar dat is iets anders dan voor de camera's. Ja, precies, want Nathalie ja. is natuurlijk een hele goede debater... die zich de kaasjes van brood ja. laat eten. Ja, ja, ja. Dat is iets anders dan dat je daar met z'n tweeën ja. live zit. Nog één ding, als Peter Erede dan principeel is... dan moet hij eigenlijk gewoon toch staande die uitzending opstappen. Het is een live uitzending, dan heeft hij, maakt hij helemaal een punt. Nou ja. ja, dat was voor mij de bevestiging. Of is de bevestiging van het idee dat het een, een bedachte of doordachte uh, act is. Want dat zou het meest uh, logische gebaar uh, geweest zijn. Kennelijk had hier geen belang bij om dat uh, te doen. Maar dat oh, zou nou echt indrukwekkend. Ja. zijn. Ja. we gaan het hebben nog even over één jaar Rutte. Morgen zit het kabinet uh, één jaar. Uh, Wauke, hoe doen ze het? Uh, nou. En dan los uh, of ik de maatregelen die ze nemen goed vind of fout vind. Daar, daar wil ik uh, hiervoor in, in dit medium niet over oordelen. Dat is een ander, een ander gesprek. Maar ik vind het wel een verademing naar het vorige kabinet... waar dus geen bal gebeurde. Uh, die, die hadden elkaar alleen maar in een gijzeling. Uh, we vertrouwen elkaar niet en we gingen elkaar al helemaal niks uh, greep. Uh, vind ik dat dit kabinet wel met ongelooflijk veel maatregelen komt. Ze werken. Ja. En dat is al... Nou, oe, toch wel een nou, redelijke vader. Maar. maar is het nou, want volgens mij, ik heb er ook wel eens een staartje van gezien... van he, al die dingen die worden gezegd en wat er dan uiteindelijk gerealiseerd wordt. Daar zit nog wel wat verschil tussen. Je kunt ook net doen alsof je heel veel doet en heel druk bezig bent. Nee, maar kijk, als je nou gewoon uh, naar de algemene politieke beschouwing... die we hebben gehad uh, uh, kijkt, uh, hoeveel maatregelen er toch gewoon door zijn gekomen... die ons allemaal in de portemonnee gaan raken, die... Uh, uh, uh, uh, ja, geld gaan kosten, is, is toch echt heel veel ja. uh, doorgesluist. Ja. Dus het is ook een beetje, een beetje uh, flauw van, ja, uh, ze, ze roepen veel, maar nee, ze uh, doen niks. Okay. Dat is gewoon niet waar. Goed, en dit is het mediaforum. Even mediatechnisch gezien, uh, de voorman, Rutte. Uh, iedereen is er lovend over, nog steeds eigenlijk. Want in het begin was het erg lovend. Het begint een beetje... Ja, iedereen, iedereen loopt in de tijd krasjes uh, op. Kijk eens hoe het met uh, Barack Obama uh, gegaan is. Kijk, ik vind uh, een, een deel van het succes van het kabinet is het tonen van leiderschap. Het uh, tweede deel van het succes van een, een kabinet is, is dat leiderschap dan ook vertalen in uh, actie. Over dat laatste punt uh, heeft mijn buurvrouw het zojuist uh, gehad. Ik vind dat dit kabinet, of een aantal mensen binnen dit kabinet, leiderschap uh, tonen. Dat geldt zeker voor uh, Rutte. Je ziet hem wel een beetje eroderen. Dat is trouwens ook een af, af, afschuwelijk effect in de politiek. Dat je ziet dat mensen fris en fruitig en vol ambitie beginnen. En dan in de loop van de tijd zie je ze aftakelen. Aan het eind van de rit uh, is er niets meer over. Dan is er een soort karaktermoord uh, uh. gepleegd. Uh, je ziet dat effect wel een klein beetje ontstaan bij Rutte... maar ik vind dat hij zich ook na een jaar nog verbazingwekkend flexibel en, en fris houdt. En ik vind het naar Nederlandse maatstaven... Ja, die man toont leiderschap ja. en daar hebben we wel behoefte aan. Oké, okay, Rutte doet het goed, daar is iedereen denk ik wel over eens. Uh, wie, wie doet het nog meer goed namens het kabinet in die praatprogramma's? Ik had het net over haar, uh, in een minder gunstig voorbeeld. Maar wie ik ook een hele stevige uh, en daadkracht uitstralende... en trouwens uh, neemt veel besluiten vind, is Edith Schippers... Hmm. Ook heel stevig. Ik vind dat ze ook veel te weinig in het uh, nieuws is. We zien iedere keer Maya van Bijzenveld ook prima hoor. Maar hey, de Schipper zou ik toch wat vaker willen zien. Ze is een hele stevige, rustige vrouw. Die zo'n noeste arbeider, zullen we maar zeggen. Ja. Wie doet het slecht om? Ja, open deur. Ja, de, de, de, Hans Hellen is denk ik geloof, een, een beetje een open deur. Maar waar ik ook erg veel moeite mee heb... is de, de dubbelhartige positie uh, als iemand, uh, iemand als, als leers. Ja. Die zich heel principieel opstelt, voortdurend meebuigt. Dan weer wel een, een grote mond heeft dat niet waarmaakt. Niet door zijn eigen partij uh, gedekt wordt. Ik vind dat redelijk rampzalig, eerlijk gezegd. Ja. Bouke, daar ben je het mee eens? Ja, het, het, het, het, het treurig is ook. Ik ken Gert Leers al heel erg lang. Het is dus gewoon een buitengewoon aardig kerel. En ik weet zeker dat het ook allemaal ontzettend goed bedoeld En dat hij morgens opstaat van: oh, waar is mijn Porsche idealisme mee? Ik word vreemd aan de slag. Ik weet zeker dat hij dat zo doet. Maar hij maakt zulke ongelofelijke domme fouten. Ik bedoel. Helemaal doordacht en doorgesproken met iedereen. Uh, ik ga bij Paul Witteman het verhaal zeggen. De zegen van mm -hmm. de emigratie. Nou, helemaal... die uh, Volgens mij de hele dag lopen stuiteren van plezier. <laughs> en in dezelfde uitzending gaat die man dus vertellen... dat hij op het matje is geroepen door Rutte. bij Rutte. En ja. door zijn eigen partijleider ja. Verhagen. Uh, om het toch al gauw goed te maken met uh, Wils. Dat gaat hij weer zitten vertellen. Nou, alle effecten waren dus weg. En je zag precies weer... Uh, beeld dat iedereen van hem heeft. Leers als een worm aan het vissershaakje van Wilders. Ja. De naam van Wilders is gevallen, want die zit dan officieel niet in het kabinet. Maar hij, misschien is dat wel de koning van, uh, van, uh, van de media op de, uh, nog, nog steeds. Ja, hij is briljant. Ja, wel, wel, wel, wel macht en geen verantwoordelijkheid. Dat is een ideale uitgangspositie. Ja, maar Tom, lo toch los en daarvan. En een fantastische marketingman. Precies. Los daarvan. Los van zijn positie. Die man is in politiek gewoon een genie. Hoe hij dat doet, ja. hoe hij altijd weer iedereen een gijzeling houdt... de aandacht naar zich toe weet te trekken. En met één tweet, het hele land staat erop zijn kop. Het is, nou ja, goed, jij bent ja, consult, goed, heeft, consultant in, in dat soort de, zaken. De vraag is of dat met politiek te maken heeft. Of dat het hier vooral de marketingcapaciteiten zijn waarmee hij het redt. Het is een kwestie van timing. Goed weten wat het onderbuikgevoel is. Op de goede momenten, de goede dingen Dat is roepen. politiek. Ja, oké, okay, dat is politiek. Het is hetzelfde mechanisme waarmee de Telegraaf de grootste kant van Nederland is. Maar, maar er is ook een ander woord voor populisme. Maar mm. dat is, maar het dat is ook, ook, ook politiek. Ja. Ja. Ja. Maar, maar nou ja, Wilders komt er ook je mee je weg om, om inderdaad wat jij zegt. Die geeft, nou ja, die geeft alleen maar af en toe een interviewtje in Precies. het NOS Journaal. En die, die geeft af en toe een tweet af. En dat, dat is zijn en commentaar. En wij werken daaraan mee ja. als uh, journalist. Ah. Hè? Dus, ja, maar als hij weigert... En je moet hem toch hebben. En je ziet ook, je zegt af en toe een is alleen op dinsdag bij het vragenuurtje. Dan zijn ze eigenlijk allemaal loslopend wild, hè? bij de patatbaling noemen we dat. Mm -hmm. uh, daar lopen al die cameraploegen, microfoons, schrijvende journalisten, alles loopt daar. En ze komen langs, ze moeten de kamer even voor het vragenuurtje, wat er ook stemmingen zijn. En dat zijn ook de enige momenten, uh, vrijwel de enige momenten dat je hem ziet bij de journaals, RTL en zo... Uh, en, dat is, uh, uh, en, en zo doseert hij het zelf. En daar heb je als journalist niet zo veel invloed op. Jawel, die, die journalisten of, moet je gaan negeren dan. Ja, ja, die journalisten laten zich toch uh, gijzelen. Het is een kwestie van, van dienst en, en wederdienst. En politicus die uh, de gelegenheid krijgt om af en toe zijn visie uh, toe te lichten, die moet er ook op belangrijke momenten zijn om verantwoordelijkheid af te leggen als de samenleving daarom vraagt. Een van die twee dingen doet Wilders uh, nooit. Hij legt mm -hmm. nooit uh, verantwoording uh, maar, af. Maar komt er wel mee? Maar, weg? Ja, maar op het moment dat die man wat Lopen al die journalisten achter hem aan. Je zou daarin ook wat gedisciplineerder op kunnen treden. Doe dat dan niet. Ja, ja, ja nou. maar ja, goed. Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik bedoel, als je die man kunt krijgen, hij is, uh, hij is uh, in de peilingen een van de grootste. Uh, hij, zit, hij is de gedoogpartner. Ik weet dat je het zo werkt, zeggen, maar Je kunt niet zeggen van, weet je wat. Die Gijzel, die, die Wilders, die uh, uh, gewoon nooit iets wil. Die gaan we maar snegeren. Dat kun je gewoon niet maken. Maar, dat kan niet. Nou ja, ja, de eerste die het zou doen, die, uh, dat, dat, zou, dat zou misschien dan een gevolg hebben dat er meer gaan doen. Maar wie is die eerste? Dat is even de vraag. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Welkom aan Tom Verlint. Zometeen in de Nationale Nieuwsquiz, David Rozema uit. Amsterdam. Nu een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Hier is de groep Gard du Nord. White Soul, zo heet uh, hun album. Het is deze week de Radio 1 CD. Guardu Nordus en Love Will Find A Way. David Roosema is hier, 30 jaar en hij komt uit Amsterdam. Hij uh, organiseert debatten op universiteiten. Je bent al wel eens een keer eerder hier geweest. Klopt. Hoeveel punten toen? Ja, 98, ben ik me te herinneren. 98? Ja, dan zou dat, dat gelijk zijn gewonnen. Ja, precies. Ja, met de hoogste stand uh, tot nu toe. Uh, nou, nou, dat wordt dus ra razendspannend. Want jij uh, hebt daar stand van. Uh, wat is je laatste debat dat je georganiseerd hebt? Nou, ik organiseer vanavond iets over uh, Turkije. Toevallig had je gisteren de, ja. de debatleider in. Uh, in de uitzending. Kijk aan. Of met uh, de uh, Turkse ambassadeur naar de Europese Unie... en uh, nog een aantal uh, hoogleraren en dat soort... Uh, Interessant. Gisteren is een rapport... Uh, voortgangsrapport ja. weer gepresenteerd he, van de EU. Juist. Dus dat was gisteren Daarom aan de aanleiding. Ja. Nou, leuk vanavond dus uh, dat debat. Nou, eerst maar eens die nieuwsquiz. We bepalen eerst de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. De grote vraag was altijd... wie opdracht had gegeven voor de moorden. Willem Enstra. Kees Houtman. Cor van Hout. Thomas van der Bijl en John Mierenmet. Heb ik nog een andere voor jullie. Zo zegt één getuige. Die kwam hier kort geleden opeens mee op de proppen. Willem Hollede. serieuze zaak, mensen hier, maar dit was toch wel heel grappig, vond ik persoonlijk. Uh, slecht nieuws voor Willem Holleder, want uh, dankzij uitspraken van de kroongetuige in de beroemde passagerechtszaak ziet het er naar uit dat zijn vrijlating er voorlopig niet gaat komen. Hier is vraag 1. Wat is de naam van die kroongetuige die, zoals nu blijkt, al in 2006 deze belastende verklaring heeft afgelegd? Uh, Peter de La S. Ja, Peter de La Serpe heet hij naast. Of ook wel vieze Peter. Hoewel, geloof tegenwoordig, mag je hem niet meer viezen Peter noemen... want hij heeft zijn gebit geloof ik helemaal laten renoveren. Daar had het mee te maken. Uh, Peter is. rekenen we natuurlijk goed. Vraag 2. Het nieuws is vooral opmerkelijk omdat... de top van welke instantie al in 2006 wist... dat Holleheden de opdrachtgever was van een, van, uh, van een aantal van die liquidaties? Uh, het Openbaar Ministerie. En dat is goed, volgens het OM werden de verklaringen geheim gehouden... op verzoek van kroongetuige Peter Laes. Hij vreesde dat zijn familie iets aangedaan zou worden... als bekend werd dat hij ook over Holleder, die toen al vast zat... voor afpersing verklaringen had afgelegd. Vraag 3 dan. Ondertussen wil Willem Holleder via de rechter voorkomen... dat de film De Heineken-ontvoering in de bioscoop komt. De crimineel heeft een kort geding aangespannen... tegen de producent van die film, IDTV Film. Welke bekende acteur zal de rol van Alfred Heineken spelen in die film? En dat is goed. De film zou vanaf 27 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien moeten zijn. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het gaat er mij niet om, om hier een museum de nek op te draaien. Ik moet alleen vaststellen dat wij niet tot een einde der dagen... bijna exclusief uit ontwikkelingsgeld een museum in Amsterdam kunnen blijven betalen. Ben Knapen. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Dat is goed. Over welk museum gaat het hier? Het Tropenmuseum. Ja, het Instituut voor de Tropen. Het Tropenmuseum. Vanaf 2013 moet dat Koninklijk Instituut voor de Tropen het zonder de 20 miljoen euro subsidie van Buitenlandse Zaken stellen. Dan de laatste vraag. Gaat hartstikke goed tot nu toe. Maximaal nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En uh, we willen graag weten wat we dus hier bedoelen. Eén één term gaat het om, een onderwerp uit het nieuws. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik was bijna een meloen of aardbei. 3. Vooral tieners kiezen voor mij. 2. Ping! Stop! De Blackberry. Dat is goed. Uh, toen er gezocht werd naar nou, geschikte naam voor die Blackberry, werden er al snel. Uh, uh, uit uh, dat het uh, iets moest zijn dat, uh, dat los stond van computertermen. De knopjes leken wel zaadjes en zowel de meloen als de aardbei kwamen voorbij uiteindelijk. Maar het werd de blackberry. Die vonden ze het meest toepasselijk. Nou ja, ping is ook duidelijk. Uh, en uh, de aanleiding is natuurlijk het defect dat er is met die, met die blackberries. Je komt op een factor van 7. Dat uh, betekent dat er 15 nodig zijn om over de huidige stand, hoogste stand van 98 heen te gaan.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 Vandaag luidt de stelling... Er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Het kabinet gaat keihard bezuinigen de komende jaren... en ook het Nederlandse Koningshuis moet het zuiniger aan gaan doen. Het salaris van de koningin stijgt het komend jaar bijvoorbeeld niet. Ze zit net als ambtenaren op de zogenaamde nullijn. Nou, zo zijn er nog veel meer maatregelen die het kabinet wil...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 We zijn terug bij David Roosema, 30 jaar uit Amsterdam. Um, factor is 7, hebben we gezegd. Hè? Dus als je de 14 goed hebt, dan uh, heb je precies uh, evenveel. En dan? 8, 9, ja, dan? gaan we. Als dat de hoogste stand blijft, gaan we beslissingsrondes spelen vrijdag. Um, maar beter dus om uh, op 15 of meer te doen. Gaan we best doen. En dat kan in 90 seconden de tijd. We gaan kijken hoe ver je komt. Hier komen de vragen. De nationale Nieuwsbis. Het verkeer op welke snelweg heeft de hele ochtend last gehad van A2. twee koeien? Dat is goed. Hoe heet de Europese premier die de troonsopvolging wil hervormen? Ja. Cameron. Dat is goed. Welke partij verklaart dat Jorge Oregon toch niet bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander mag zijn? Dat is goed. Er is, uh, er is onduidelijkheid ontstaan over de arrestatie van welke zoon van Gaddafi? Mutassim. Dat is goed. Hoe heet de burgemeester die de betogers op Wall Street heeft bezocht? Blomberg. Dat is goed. Welk land heeft formeel zijn excuus aangeboden aan Egypte voor het doden van zes politieagenten? Israël. Is goed. Hoe heet de Nederlandse schermer die zilver heeft gepakt op het WK? Verwijlen. Dat is goed. Op welke leeftijd mogen jongeren binnenkort bij wijze van proef beginnen met rijlessen? 17. Dat is fout. Het is 16. Welk land versloegen de Nederlandse tafeltennisdames in de finale van het EK? Roemenië. Is goed. Welke staatssecretaris herkent dat de Tweede Kamer onjuist is geïnformeerd over het asbestschip de Asthma. Altapan? Dat is goed. Bij Arnhem is een man opgepakt die voor 43.000 euro aan wat had gestolen? Dampeste. Parfum. Welk land kan zich sinds gisteren kandidaat lid van de EU noemen? Servië. Dat is goed. In een ziekenhuis in welke stad zijn zes patiënten besmet geraakt met de Klebsiella bacterie Ook maar. Het was in Haarlem. Een stuk van een bronzen achterwerk van wie wordt in Engeland geveild? Zal er moet zijn. Is goed. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima openden gisteren de 25e editie van welk festival? China-kit. Dat is goed. De turners van welk land hebben bij het WK Turnen voor de vijfde keer op rijden wereldgeld gepakt? Is goed. Hoe heet het gasbeheerdersbedrijf dat 400 miljoen euro aan de gebruikers gasnet. van het gasnet moet terugbetalen? Het is GTS, Gastransport Services. Uh, daar staat dat voor, GTS. Ik ben heel benieuwd, want uh, we moesten er minimaal veertien hebben. Net niet, denk ik. Op eentje na het zijn er dertien. Ja, dat rijbewijs. Je, ja, kom je op 91. Ja, ja, inderdaad. 16, 17. Ik snap de fout wel, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar je mag dus al wel rijlessen gaan beginnen vanaf uh, van 16 kennelijk. 91 punten. Nou, dat is toch een heel aardige score. Maar ja, er is net eentje voor die, die er al 98 heeft staan. Je krijgt van ons het prijzenpakket mee. Nou, dat is intussen bekend. De kaarten van beeld en geluid. Weer een lunchradio. Weer een mok. Maar nieuw, die heb je denk ik nog niet. Uh, de broodtrommel. Nee, zeker niet. Nou, kijk aan. En dan kom je volgend jaar weer en dan hebben we vast weer een nieuwe prijs. Ik ben benieuwd. Uh, leuk dat je er weer was. David Roosmaat En een goede reis terug naar Amsterdam. Het ging net al even over Sinekit. Dat festival is begonnen. Maxime Hartman is een uh, tv-programmamaker. Hij uh, heeft ook kinderprogramma's gemaakt. Rembo en Rembo. Hij was een van de Rembo's. En hij heeft wel een beetje kritiek op de kinderprogramma's in Nederland. Hij vindt ze te braaf. Is die kritiek terecht? Daar gaat het zo meteen over. <tied>